Dank aan Mario Zandvoort voor het afgelopen uur bij CFM. Jorde hoorde Zandvoort uit Zandvoorts. Het is even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag met Jess. And the only way is up. ZFM voor Zandvoort en de regio. En goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Welkom. Goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Rob. Ja, welkom. Live vanaf het een beetje druilerige, ja, een beetje, een beetje ja, hoe moet je zeggen, een beetje grijzige uh,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 Ik ben er zeker bij. Zet de radio daar aan op CFM. Tot aan 5 uur, Zandvoort op zaterdag met nu Spacer. ook op internet. Ik heb op mind. Don't ik over, over, am right. Don't need ik look no heb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 Chasing pavements even if it leaves Deze dame Adel die scoort hits na hits. En dit was ook een hit van haar. Een wat minder grote, maar wel enorm lekker joh de, de Chasing Pavements. En daarmee werd het kwart over twee. Welkom bij de Salvoetse Radio. We zijn er tot aan vijf uur met.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 ja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 nog heel wat kijken. Vanaf oktober zijn ze al druk aan de slag om met elkaar een succesvolle nieuwjaarsduik te organiseren. Enorm vrijwilligers zetten zich dan ook op de dag zelf in om een nieuw, het nieuwjaarsduiken op rolletjes te laten verlopen. Van het uitdelen van mutsen en warme snet tot het toezien van de, op de veiligheid door de EHBO'ers en de reddingsbrigade. Dus 1 januari, 2 uur, gaat Zandvoort massaal te water. En weet je wat nou het leuk is? Op internet uh, verschenen bericht meteen allerlei mensen toevoegen: ik ben erbij. <lacht> Kijk, helemaal goed. Dat ja. is helemaal goed. Nou, de top 2000. De plaat die zeker niet uh, mag ontbreken in de top 2000. Dat is deze van Prince. Het duurt maar liefst acht minuten, dus gaan we er weer even voor zitten. Hier is Purple Rain. I never met I never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 Sunshine, I like her 'cause she's fun and she's fearless. She's a friend of mine. Mm -hmm. No, I'm not trying to say that she needs some help. That's why I Zoffert op zaterdag gewoon een hit van alweer een aantal maanden geleden. Dat was uh, Cilla Green en I Want You. Nou, aan het begin van de uitzending zei dat al, Joop Fres, uh, die ligt uh, ziek op bed. Jop, heel veel sterkte en van harte beterschap. Van harte beterschap. Van harte beterschap, maar we hebben wel vandaag het voetbal in de uitzending. Castricum SV Zandvoort, verslagen door Sean Lemmens. Goedemiddag, Sean, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. En jullie welkom hier in Kastelingen. Leuk je te spreken. Ja, we doen het graag. Oké. Okay. Ja. Nou, de wedstrijd van vandaag. Wat kun je daarover vertellen? Nou, de wedstrijd is net een uh, kleine 10 minuten pas bezig. Uh, Zandvoort uh, tegen, of Kastikum tegen Zandvoort. Uh, geen bijzonderheden. Ik moet zeggen, de beste kans tot nu toe kwam voor Ivo Hopper vrij bijna voor de goal. Voor een kopbal, maar die ging, uh, die ging net naast. Het uh, uh, spel is nog helemaal in evenwicht Kastringen probeert uh, probeerde, dat ze al in hun krantje Zandvoort uh, op eigen helft vast te zetten en dat hoor je ook steeds roepen vastzetten, vastzetten, maar het lukt ze niet Zandvoort komt echt goed zelf in de wedstrijd en een uh, paar mooie met al Dus uh, het ziet er uh, ja, het is 0-0, dus je weet, de bal kan aan alle kanten rollen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 Die staat te reserve met uh, Stijn Stoplaar, uh, maar verder is Zandvoort in de, in de sterke opstelling van uh, uh, ze, dat bijna altijd spelen. Met, met, met, met de serie, ja, dat is nog steeds, uh, ja. maar is nog steeds niet aan het trainen toe. Uh, maar er wordt uh, dus uh, Zandvoort uh, herkenbaar zijn is is opstelling bijna. Oké, okay, nou in uh, Salford is het uh, winderig, maar daarin in ik hem ook, uh, horen we, Sean. Ja, ja, hier, hier is het minder Want ik het best, heb vroeg bij opgestaan. Bij de fantastische wedstrijd van het tweede volg, waar uh, Joop heeft een hart onderheen gegeven. Ajax vandaag werd met uh, 4-1 door Zalford twee. Nou, geweldig. Ja, dat was een geweldige. Uh, ze zijn ook echt uh, heel zielig binnen huis gegaan. Maar we geven het maar de schuld dat ze niet in het doen zijn door de hele affaire beaarst. He, ze noemen het dan maar hier. Maar uh, het was in het heel erg veel regen. Maar het is nu echt, de zon schijnt. We zijn wel op het kunstgasveld gemoeten, want het hoofdveld werd, was afgekeurd. En we spelen nu op het kunstgasveld. Oké okay, Sion, hartstikke bedankt voor deze update. En uh, we komen straks weer bij terug. Ja, en ik hoop uh, dat ik een uh, paar kools kan uh, vermelden. Dat, dat de... zou mooi zijn. Dat ja? zou mooi zijn. Oké, en nou, van onze kant heeft Kast het hem ook de sterkte aan je openes. Oké. Okay. Maar uh, lang uh, in lappenmand mag blijven. Schoon, we komen straks weer bij terug. Dankjewel voor dit moment. Ja.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 Be merry and bright And may all your Christmas Mary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 Uh, met, een, uh, met een beste uh, druk even op het uh, Zandvoetse goal. Uh, die een paar keer heel goed uh, afgewendeld werd. Goed uh, wegbededen eerst door uh, Ronald Kalis. Toen werd ik en op te doen. En dan Bas Lenners komt er weg. En uh, toen kreeg een van Kastik de kans om uit te halen. En versloten voor. Uh, Uiterste rechtshoek naar Geen enkele kans voor Boy. En het staat 1-0 voor Castingham. Het is gewoon realiteit. Het is een weergave aan de wedstrijd. Het gaat op en neer. Met kansen voor zowel Castingham als voor zuid Maar de realiteit leert ons hier 1-0. Eigenlijk waar. Oké, dankjewel Sean. En straks in de tweede uur komen we uiteraard bij je terug. Hier is Carol Emeralds. You see the smoke start to rise